Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Oh oh. Freddy Fantijn met het NOS-Journaal. De Universiteit Maastricht is slachtoffer van een grote cyberaanval. Waarschijnlijk is het netwerk van de universiteit gehackt en zijn er indringers op. Bijna alle Windows-systemen op de universiteit zijn getroffen. Een aantal daarvan ligt er helemaal uit, onder meer die van de bibliotheek. Onderzoekers kunnen niet bij hun data en ook de site met gegevens van studenten is onbereikbaar. Of de verantwoordelijken voor de cyberaanval geld eisen is nog onduidelijk. En of de aanvallers wetenschappelijke data hebben gestolen wordt nog onderzocht. De tot nu toe oudste inwoner van Nederland is overleden. Geertje Kuintjes uit Gorkum is 114 jaar oud geworden. Ze was sinds augustus 2015 de oudste inwoner van het land. Kuintjes was geboren in Gorkum, heeft daar haar hele leven gewoond. Was nooit getrouwd en had geen kinderen. Tot op 105-jarige leeftijd woonde ze nog zelfstandig. Met 113 jaar en 162 dagen is nu Anne Bras later uit Utrecht... de oudste inwoner van Nederland... Schiermonnikoog mag met pinksteren weer een haan in een mast hijsen. De stichting Comité Dierennoodhulp had er bezwaar tegen gemaakt... omdat er sprake zou zijn van dierenmishandeling. De Raad van State zegt nu dat de traditie niet onder de openbare orde valt... en daarom mag de burgemeester van Schier de vergunning niet weigeren. Het Comité Dierennoodhulp geeft de strijd nog niet op. De organisatie gaat nu de voedsel- en warenautoriteit vragen om op te treden. En de Koninklijke Familie heeft op sociale media een kerstgoed gedaan. Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2020, schrijft het Koninklijk Huis op Instagram met een foto erbij. De wens staat er ook in het Engels, Spaans, Fries en Papjamens. Morgen, eerste kerstdag, houdt koning Willem-Alexander zijn kersttoespraak. Het weer regenachtig. In het zuiden alleen nog buien en af en toe zon. Het is 6 tot 10 graden. Eerste kerstdag. Eerst buien, later droog en mogelijk wat zon. En dan wordt het rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek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 Feel it in every case www.zfmzandvoort.nl I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky. and Haak en voelde mij verhoorgestemd Maar ik heb best wat centjes en ik gun haar zoveel meer Ik pak de telefoon en vroeg haar nog een uur Hey, ga je mee? Hey, ga je mee met mij op kerst, kerst vakantie? Dan gaan we met z'n tweeën lekker ton in de sneeuw Lekker door in de sneeuw Hey, ga je mee met mij op kerst, kerst vakantie?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 I don't want to sleep or forget I'm so tired and I'm so tired But I don't want to Baby, I don't no want apuro Vamos a do it a little bit Take with a if you're afraid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 Zag, op die eerste dag was ik zo verslag Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe je maakt van jou Voy ik weet Que voy a het bel ik jou ja. Om te zeggen dat ik het allermeest van je Por eso como pa olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tu no está la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelve a ver ik om jou te vergeten dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al onder de eens aan mij bezweken De maand komt niet op als jij er niet meer bent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 Dan u allemaal. Fijne dagen.